3 Lot Lewin met het NOS-journaal. In Zweden zijn drie scholieren om het leven gekomen. Er zijn meerdere gewonden. Zes van hen zijn er slecht aan toe. De bus met ruim 50 middelbare scholieren en een aantal begeleiders was op weg naar een skigebied. Bij het plaatsje Sveg in het midden van Zweden raakte de bus van de weg. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Colombia gaat de zoektocht naar overlevenden van de modderstroom verder nu het weer licht is. Zo'n 400 mensen worden nog vermist. Zeker 250 mensen zijn om het leven gekomen bij de modderstroom, die ontstond door hevige regenval. Bij de stad Mocoa in het zuidwesten van Colombia is het zwaarst getroffen. President Santos heeft dat voor de rest van het gebied een noodtoestand afgekondigd. In Den Haag is veel politie op de been vanwege een demonstratie tegen de grondwetswijziging in Turkije. De organisatie had zo'n 1500 mensen op het Malieveld verwacht, maar er staan een paar honderd demonstranten. Komende woensdag kunnen, al, kunnen Turkse Nederlanders al stemmen in een referendum over de grondwetswijziging in Turkije. Die moet president Erdogan meer macht geven. Er staat vooral veel politie bij de Turkse ambassade, vlakbij het Malieveld. In Deventer is vannacht een man doodgeschoten op een woonwagenkamp. De man van 54 woonde op het kamp. De politie heeft een vrouw van 57 opgepakt. Volgens RTV Oost is dat de echtgenote van het slachtoffer. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Voetbal dan. Vitesse heeft gewonnen van NEC... dankzij twee doelpunten van Ricky van Wolfswinkel... zegevierde de Arnhemse ploeg voor het eigen publiek met 2-1. Vitesse is hierdoor geklommen naar de vijfde plek in de eredivisie. NEC blijft op de veertiende plaats staan, net boven de degradatiezone. En dan het weer, zon, maar ook stapelwolken bij maximaal 17 graden. Vanavond en vannacht lokaal wat motregen. Morgen eerst grijs en later komt de zon erdoor. Met 15 graden is het net iets frisser. En ook dinsdag blijft het droog. Dit was het NOS-Jus. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 2 van Salford op zondag bij CFM. Ja, het zonnetje schijt heerlijk in Salford. You bring on the sun. Nou, dat doen wij bij CFM natuurlijk ook. De, de single van de London Beat. Als eerste raad het nieuws en weer van drie uur. En dat betekent uur 2 inderdaad van Salford op zondag. En daarin hebben we de volgende onderwerpen. Ja, terwijl de jazzliefhebbers uh, uh, momenteel genieten van jazz in de krocht... met uh, Francesca Tandoi... En de wielrenners de Ronde van Vlaanderen en die zijn ongeveer op 80 kilometer van de finish aangekomen. Maar er zijn nog wel wat kolletjes en wat kasseien te nemen. En links en rechts ook al wat, wat valpartijen. Ook dat blijven wij voor u volgen. En daarnaast natuurlijk Ajax-Veyenoord. In de eerste minuut, ik heb het even nagekeken, scoorde Lasse-Scheunen al. Dus dan ben je net wakker en dan gelijk al even. Goedemorgen. Afstand. Maar goed, hoe zich dat ontwikkelt houden we natuurlijk ook voor u de tweede uur in de gaten.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 naar uw enige echte lokale zender ZFM. En we hebben ook heel veel goede muziek, waaronder de nieuwe single van Martin... Breaky Breaky Ajax heeft gescoord in de dertigste minuut. Nee, in de zesendertigste minuut. Staat nog niet bij wie er gescoord heeft, maar in ieder geval tussenstand... Ajax-Feyenoord 2 tegen 0. 2 tegen 0. Geweldig voor de ajax Martin Kerench en Dua Lipa, de nieuwe single heet Scared to be Lonely. It was great at the very start.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 ...komen we de zondagmiddag wel door, hè? Heerlijke plaat uit de jaren 70. Dat was TSOP. Daarvoor trouwens de nieuwsing van Martin Carrex ...tezamen met uh, niemand anders dan Dua Lipa. Je weet wel, die dame van uh, onder meer de hits, Be The One... De nieuwe single heet Scared to be Lonely. Inmiddels kwart over drie. We gaan weer wat nieuws in het kort met je doornemen. Nou, Allereerst even uh, de, de, de tussenstand bij Ajax-Feyenoord. Zoals we het net melden, was, uh, is inmiddels 2 tegen 0 geworden. Want in de 36e minuut wist Neres te scoren. Maar Feyenoord startte dramatisch uh, de wedstrijd. Want uh, twee tegenvallers in binnen 10 minuten voor Feyenoord. Want Feyenoord was zoals gezegd dramatisch begonnen aan de klassieke met Ajax... De Rotterdammers kwamen in de eerste minuten door een rakenvrije trap van Lasse Schöne op achterstand... en zagen negen minuten later ook nog eens topscorer... Nicola Jurgensen geblesseerd afhaken. De Deense aanvaller kampte al langere tijd met klachten... en hij moest vanwege zijn liefstbesturen... de afgelopen interlands van zijn land al aan zich voorbij gaan. Jurgensen, die dit seizoen al 19 goals maakte voor Feyenoord... werd vervangen door Michel Kramer... die in 19 duels in het eerste, voornamelijk als invaller... drie goals weet te produceren. Nou, vandaag voor hem dus een dag om weer te gaan scoren. Even kijken naar de ronde van Vlaanderen... met nog 81 kilometer te gaan... En de voorsprong van de zes vluchters... die krimpt aan links, want ze was op een gegeven moment vijf minuten... toen terug naar 3,55 minuten... en is nu teruggelopen naar 3,27. Dus wellicht dat de, de ontsnappers weer ingelopen worden door het peloton. En nogmaals, zijn links en rechts wat kleine valpartijen... maar uh, ja dat is altijd akelig om te zien. Maar ja, je, je voorkomt er ze eigenlijk niet. Elke ronde hebben ze ze wel. Maar het is prachtig weer, uh, ook in België. Schitterende zon, heerlijke kasseien en bergje op, bergje af. We houden het voor u allemaal in de gaten. Ja, dat was het sportnieuws. Nou, het is nieuws in het kort. Dat hou uh, je nog even te goed. Hé Albert-Jan? Ja.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 Zit. Het wordt de hoogste tijd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 Weg met die wolk. Willen we niks meer mee te maken hebben. Don't act like you know me, like you know me, na, na, I am not your homie, not your home, na, na, Don't act like you know me, like you know me, na, na, You don't know me. What you put your gun, yeah. Time is money, so don't fuck my mind. See them out with my girls, I'ma have a good time.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 throw shapes together, but it doesn't mean you're in my circle, yeah, uh, cruise through life and I'm feeling on track, if you can't keep up then you better fall back, uh, cause money look better when I see it all stack.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 Ja, even lekker meebewegen, hè, met deze zin van de Jack Jones. The, you don't know me, een plaatje uit de hitlijst van dit moment. Ja, het is rust bij de beide wedstrijden uit de Eredivisie... die vanmiddag om half drie gestart zijn. Waaronder de klassieker Ajax-Feyenoord, Albert-Jan. Ja, met een tussenstand van 2 tegen 0. Ajax aan de leiding... Uh, tegen Feyenoord. Uh, en dan hebben we verder nog... Uh, ADO Den Haag tegen Rode JC. Ook daar een uh, 2-0 trouwens. En om kwart voor vijf... Ja, dat kan moeilijk zeggen de klapper van de dag. Want die hebben we om half drie al. Uh, om kwart voor vijf speelt SC20 thuis tegen Go Ahead Eagles. Ja, volgens mij hebben de Ajax het wel redelijk naar de zin. Hè? Zo op het veld op dit ja. moment nog wel. Ja, wel. <laughs> en ook in de kleinkamer natuurlijk. Tijdens de rust van deze wedstrijd. Nogmaals, mocht je het net niet gehoord hebben... even je oren dicht hebben gehad. 2-0 op dit moment, de wedstrijd Ajax tegen Feyenoord. En de tweede helft van die wedstrijd gaan we uiteraard ook weer volgen... bij op Zondag. Hier is Go West. uit de jaren 80. Deze van uh, Go West en We Close Our Eyes. Ja, Culinair Zandvoort, dat gaat er weer aankomen. En inmiddels zijn de deelnemers daarvan bekend. Over een paar maanden is het dan weer zover. Dan wordt voor de negende keer Culinair Zandvoort op het Gassersplein georganiseerd. Afgelopen week maakte de organisatie de deelnemers bekend. Naast de getrouwe deelnemers van de laatste paar edities... heeft er ook één nieuwe zich aangemeld voor het lekkerste weekend van Zandvoort... De liefhebbers daarvan zetten de datumsval vast in de agenda... 23, 24 en 25 juni. 23, 24 en 25 juni. De voorbereidingen zijn in volle gang. De materialen voor het evenement zijn besteld. De nieuwe scharrenkop is in ontwikkeling... en de datum van inschrijving voor de ondernemers is verstreken. En het heeft weer een mooi scala aan, ondernemers, aan deelnemers opgeleverd. Met de nodige trots heeft de organisatie... de deelnemers voor 2017 bekendgemaakt... De Zuidstrand Ayuma. De Drie Aapjes. Het Wapen van Zandvoort. De Lachende Zeerover. Griek Cuisine Fixofenia. De Meerpaal. Tent 6, Drank- en spijslokaal De Meester. Zizo Lounge, Restaurante Da Andrea. Brasserie Zin. De Haven van Zandvoort. Captain Cot, De Kaashoek Rabbel. Wijn aan zee. MMX en tea. Chocolate en more. Zij zullen u weer versteld doen staan van de kwaliteit. De veelzijdigheid en de oranje. Wat een nekkenbreker zegt originaliteit van hun keukens. Zoals u hoort is er weer een nieuwe ondernemer bijgekomen en zijn de oude bekenden er weer bij. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee, Aldus Harry Lemmens, namens de organisatie. Dus nogmaals, 23, 24 en 25 juni is het weer tijd voor Culinair Zandvoort 2017. Dat is weer een mooi evenement wat er in juni gaat aankomen hier in Zandvoort. Wat er vooral de komende dagen aan gaat komen, hoor je ze dadelijk in de evenementagenda. Maar eerst Chakakan.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 Veel hits heeft gescoord. En dit is wel de bekendste, is Shaka Khan. En de single I Feel for You, ja, het werd echt een uh, nummer 1 hit. In bijna de hele wereld. Iedereen heeft kunnen genieten van uh, deze single in de jaren 80. Het is precies drie minuten over half vier. We gaan hem doen. De evenementagenda krijgt te horen wat we de komende dagen allemaal kunnen gaan doen. Ja, en terwijl hebben, jazzliefhebbers uh, momenteel genieten van uh, jazz, op topniveau van jazz, in Zandvoort met Francesca Tan Tandoi. Gaan wij even kijken wat de evenementenagenda hier in Zandvoort ons allemaal voorschotelt. Allereerst is er natuurlijk de tentoonstelling This is China. Dankzij persoonlijke oriëntaties in China... en de daardoor verworven vriendschappelijke relaties met de Chinese kunstwereld... hebben de kunstbroeders een indrukwekkende kunstportfolio... met kunstwerken van uitsluitend Chinese kunstenaars opgebouwd. Zo hebben ze meegewerkt aan het vestigen van jonge, veelbelovende Chinese kunstenaars... en het nog bekender maken van gerenommeerde talenten. De Galerie Kunstbroeders Chinese Contemporary Art is het kunstplatform van Rijk Schipper... die zijn liefde voor kunst in het algemeen en Chinese kunst in het bijzonder... graag met u wil delen tijdens deze tentoonstelling in het Zandvoortsmuseum. De tentoonstelling This is China is nog tot en met 7 mei te bezichtigen... in het Zandvoortsmuseum, uiteraard aan de Svaluweestraat nummertje 1... Meer informatie over deze tentoonstelling... en natuurlijk over alle andere activiteiten van het museum... kunt u uiteraard terugvinden op de website www.zandvoortsmuseum.nl www.zandvoortsmuseum.nl Gaan we naar 7 april, half 5 in de middag tot half zes... is het tijd voor Siem Subliem voorleesestafetten met Tosca Menten. Elk jaar kiest Tosca Menten, schrijver van onder andere Dummy, de Mummy en Siem Subliem, tien kinderen uit als ambassadeur... die in het hele land kunnen vertellen hoe leuk lezen is. Ben je acht jaar of ouder, vind je het leuk om hem voor te lezen... of luister je graag naar een grappig verhaal? Heb je altijd al een beroemde schrijfster willen ontmoeten? Kom dan naar de bibliotheek in Zandvoort... aan louis -David Carré nummertje 1... op vrijdag 7 april van half vijf tot half zes. Smeer je stembanden, lees een stukje voor uit Sim Subliem... en ontmoet een beroemde schrijver. Dat allemaal op 7 april vanaf half vijf tot half zes... in de bibliotheek Zandvoort aan de louis -David Carré nummertje 1. Meer informatie over dit evenement en natuurlijk over alle andere evenementen van de bibliotheek... kunt u terugvinden op de website www.bibliotheekzuidkennemerland.nl www.bibliotheekzuidkennemerland.nl En we gaan weer racen en wel in het weekend van 8 en 9 april... want dan is het weer tijd voor de DNRT openingsrace. De openingsraces zullen bolstaan van het autosportspectakel. De wedstrijden worden verreden door raceklassen uit de DNRT breedte sportseries. Dat allemaal op 8 en 9 april. Locatie uiteraard het circuitpark Zandvoort. Burgemeester van Alphenstraat 108. Meer, meer informatie over dit evenement en over alle vele, vele evenementen op het circuitpark Zandvoort kunt u natuurlijk ook vinden op hun website www.circuitparkzandvoort.nl www.circuitparkzandvoort.nl En ook om 8 april vanaf 12 uur is het weer tijd voor de, alweer de zesde Open Zandvoortse kampioenschap Aardappelschillen.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 Alle geschilde aardappels worden, en nou komt-ie... tussen half drie en half vier gratis uitgedeeld als een puntzak friet met saus. Nou, wie heeft daar geen zin in? Hè? Dat is toch heerlijk? Ja, dan zit ik in de studio en zit... jij zit uh, <laughs> ja, veel verder weg. En ik zit veel verder weg. Maar goed, in ieder geval op 8 april vanaf 12 uur... de zesde Open Zandvoortse Kampioenschap Aardappelschillen 2017. En dat is natuurlijk allemaal op het Kerkplein te Zandvoort. Dan gaan we naar 9 april. Om drie uur is het tijd voor een Palm Zondag 9 april vindt het Palm Zondag Concert Johannes Passie... met ensemble Consequentius Barok Ensemble Erik de Linde... onder leiding van Mannes Hofzink... plaats in de Rooms-Katholieke Agatha kerk En dat allemaal op 9 april om drie uur. De entree bedraagt 27 euro en het speelt zich allemaal af... in de Rooms-Katholieke Agatha kerk op de Grote Krocht 45 te Zandvoort. Dan hebben we ook goed nieuws voor de luisteraars van ZFM... en met name de klassiekliefhebbers...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 Dus nogmaals op zondag 9 april vanaf 6 uur tot 9 uur die zondagavond. Live op CFM, de Matthäus Passion. En het is allemaal samengesteld en gepresenteerd. Door niemand minder ons dan onze collega. En klassiek kenner bij uitstek, Ruud Jansen. Tot zover. Oké, okay, dat was hem. Even met de agenda, even met zijn aantreis. ook bij CFM op de CFM app. We gaan hem in de hoogste versnelling zetten met deze van Nielsen. Ah, dus geloof.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 Ja, waren we maar voor altijd jong, hè? Voor altijd jong, Albert Jan. Nooit ouder worden. Wanneer word jij ouder? Al in de Dag. Heel snel. Goed. Op Al de Dag. Oh, wat ja. leuk. Nee, uh, Forever Young, de single van uh, Elfenviel, uh, die heel bekend is geworden. Maar ook deze sounds like a melody. Even een update ten aanzien van de Ronde van Vlaanderen. Zoals gezegd, om tien voor elf morgen begon het peloton in Antwerpen aan de 101e editie van de Ronde van Vlaanderen. De renners krijgen in deze 260 kilometer lange koers... 18 hellingen en 5 kasseistroken te verteren. En ook met de nodige valpartijen hebben we inmiddels geconstateerd. Op de muur ontplofte de koers. Sagan en Van Avermaat misten de slag... en moesten in de achtervolging op een groep met Bonen, Gilbert, Vermarken... Christophe, Roo, Demare, Tretin, Coca en Stuiven. Er ontstond een kop, kopgroep van 21 renners... Nadat wat vroege vluchters achterhaald waren, de groep Bonen had met nog 64 kilometer voor de boeg en nog acht hellingen een voorsprong van 0,45. Op de groep met Sagan en van Avermaat wordt vervolgd.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 ...voor onze Zuiderbuur Gago. Je ze met de nieuwe single It Ain't Me. ZFM 24 uur per dag de laatste nieuwtjes op de app, maar ook op internet. leven het ritme van Zandvoort, ook op internet. internet. www.zfmzandvoort.nl En daar kan je kijken voor de laatste nieuwtjes, maar ook via de ZFM app. En die kan je gratis downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store... Zoek even onder ZFM Zandvoort en download hem nu op je telefoon of tablets. Dan blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit Zandvoort. Even de evenementen. Je kan kijken op het strand en natuurlijk luisteren naar CFM Zandvoort. Je enige echt eigen lokale radio. Je hoorde Craig David in Walking Away. Ja. Robert Jan. Ja, we gaan even naar de tussenstanden kijken van de, de wedstrijden in de Eredivisie visie. En dan pakken we even alle drie nog. Die, die, ook de wedstrijd die om half 1 begonnen is. Half 1 was het de uh, Vitesse thuis tegen NEC, eindstand 2 tegen 1. En dan uh, uh, even kijken, Ajax, uh, Feyenoord uh, natuurlijk. Nog steeds uh, niet gescoord door Feyenoord, 2-0 voor Ajax. En bij ADO Den Haag, Rode JC is wel weer gescoord. ADO is, uh, komt op uh, de voorsprong uitgebreid. Tussenstand momenteel 3 tegen 0. En dan uh, zo dadelijk om uh, kwart voor 5 FC Twente tegen Goet Eagles. Dat was hem. Dat was hem. Verder, verder geen nieuws. Nee, nee. Dus, nou ja, goed, even, dan gaan we even weer terug naar uh, even, uh, onze grote vrienden in, uh, met, tijdens de ronde van Vlaanderen. Uh, momenteel ze zijn ze nog uh, 2, 53 kilometer verwijderd van de finish. En de, de voorsprong van de, de acht uh, vluchters is 55 seconden. Nou, dat is bijna te verwaarlozen. Met nog een aantal klimmetjes te gaan. En we zagen ze net over de traditionele kasseien rijden. Ook altijd weer een levensgevaarlijk gezicht. Maar goed, het is prachtig weer en het is een prachtige koers... En uh, ze, ze stevenen af op een uh, wellicht een massasprint. Maar goed, niet, uh, niet de kogel schieten voordat hij al geschoten is. Het Zo het, is dat. Het? Om, het om het zomaar eens te zeggen, uh, we blijven het voor u volgen. Tot en met de finish. Oké, okay, nou tot zover uh, ook uh, uur twee alweer. Zo het uh, derde en laatste uur van Zandvoort op zondag. Wij zeggen goedemiddag. Geniet van het lekkere weer hè, wat er op dit moment uh, is hier in Zandvoort. Even lekker naar buiten en uh, genieten van het zonnetje. Even een boulevardje te pakken, strandje te pakken als je de radio maar meeneemt. Baby, can you. We're